Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Winkeliers willen toch vuurwerk verkopen en stappen naar de rechter. Het gaat om zo'n 150 vuurwerkverkopers. Ze vinden dat het kabinet veel te laat besloot om al het vuurwerk te verbieden. Twee weken geleden werd dat bekendgemaakt. Ze hoopt het kabinet dat er minder mensen die nacht gewond raken en naar het ziekenhuis moeten. Maar winkeliers denken dat de coronacrisis als smoes wordt gebruikt om het verbod in te voeren. Leg alvast maar een voorraadje mondkapjes aan in je tas- en jaszak. Vanaf morgen is het verplicht om zo'n ding te dragen op publieke plekken. Zoals in de biep, theaters en de supermarkt. Deze mensen staan helemaal achter die nieuwe plicht. Heel verstandig. Uiteindelijk moet iedereen erin zijn verantwoordelijkheid nemen. En uh, die nemen wij dus ook. Nou ja, als het moet, dan moet het. Als je geen mondkapje draagt, kun je een boete van 95 euro krijgen. In Turkije worden de coronamaatregelen strenger... omdat het aantal nieuwe besmettingen blijft stijgen. In het weekend moeten inwoners verplicht binnenblijven. Alleen een bezoekje aan de supermarkt is dan toegestaan. Door de week mogen mensen na 9 uur s avonds niet meer de straat op. De overheid zegt sorry voor de oude transgenderwet... die gold tot 2014. Transpersonen mochten alleen hun geslacht in het paspoort aanpassen... als ze door een operatie hun geslachtsdeel hadden veranderd. Ook moesten ze zich verplicht onvruchtbaar laten maken. Je moest je laten steriliseren. Je mocht ook geen zaadcellen of eitjes invriezen. Dus dat betekent dat je ook daarna nooit meer nageslacht kon krijgen. En dat is natuurlijk een enorme heftige beslissing waarvan wij ook nu zeggen... ja, dat, dat past eigenlijk helemaal niet. Vandaar die erkenning en die excuses. Dat zei minister Dekker. Het gaat om ongeveer 2000 mensen. Ze krijgen nu naast excuses ook een compensatie van 5000 euro. En dan tot slot nog het weer voor vanavond. Bewolkt, vanavond op steeds meer plekken regen. Morgen vroeg nog ook, eh, morgen vroeg nog steeds. Maar later ook zon, en tussen de 7 en 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 van Alkmaar naar Den Helder dicht bij Heilo door een ongeluk. Het verkeer wordt daar ter plaatse omgeleid. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort.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 Reden te meer om nog, uh, nog eventjes te blijven luisteren. van hoe dat allemaal straks gaat klinken. En uh, zo dadelijk gaan we ook uh, praten met Fridolijn. Want zij uh, gaat uh, morgen ook nieuw materiaal uitbrengen. Uh, waar. Uh, effect...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 Dat was hij nog een keer met alleen. Ja, die, die draai ik helemaal surf. En, en niet alleen ik. Ik weet dat er nog iemand rondloopt binnen dit pad. Die uh, dit nummer ook vaak in het programma heeft zitten. En als hij het niet officieel is op het programma... dan begint hij gewoon vijf minuten eerder. Dat heb ik hem ook uh, laten vertellen. Goed, uh, het is tijd om even weer uh, bij te gaan praten met Fridolijn. Want...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 Dit uh, hele jaar is toch gewoon een beetje improviseren. En uh, ik gooi de planning om en ik uh, breng het uit in verschillende hoofdstukken. Ja, het moet dus eigenlijk de muziek moet je, uh, moet je horen en lezen als een boek. Zoiets. Ja, yeah, nou ja, je moet helemaal niks. Zo is het bij mij in ieder geval ontstaan. En het leek me logisch om het ook op die manier uit te brengen, inderdaad. Dus het is inderdaad het vervolg op hetzelfde verhaal. Hmm.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 Ja, nou ja, dat kan. Weet je, het is toch best ook. Uh, het kan misschien ook lastig zijn. Hè? Ik bedoel, uh, een, een schrijver kan. Als hij een verhaal vertelt, kan hij een fictief persoon, personage bedenken. Fictief, ja. Zo, zo moet ik het. Uh, en dat hij het uh, probeert universeel te maken. Dat iemand die dat verhaal leest uh, zich uh, uh, daarin kan identificeren, bij wijze van spreken. Dat zou bij jouw muziek precies hetzelfde kunnen zijn. Toch?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 Ja. Het, begint, het begint met uh, ja, een winkelstraatachtige geluiden en later hoor je steeds meer uh, sirenes en je, je, op een gegeven moment loop je langs een soort nachtclub en hoor je muziek ergens vandaan komen. Uh, en het eindigt eigenlijk een beetje in een, in een nachtclub waar, waar, uh, uh, waar je de beats door de, door de muren heen hoort dreunen. Ja. en uh, Ja, dus we hebben, we hebben dat beeld van die stad we hebben eigenlijk helemaal doorgevoerd in alle aspecten van het nummer. Ja. Uh, schilderen met, uh, ja, uh, met, met geluiden eigenlijk, zoiets. Met, uh, met, ja. uh, met uh, muzikale uh, dingen, dat, dat, dat is het eigenlijk. Ja. Ja, ja, ja, absoluut. Om maar even een metafoor te ja. proberen te gebruiken in dat, uh, ja, dat op zich. Precies. Ja, precies. Goed, ik, ik, ik zullen we maar even laten horen. Want uh, morgen is het zover, want dan komt chapter 2 uit. Morgen komt, nou ja, eigenlijk vanavond, om 12 uur komt het ja, ja, uit. Ja, ja. En uh, ja, dan komt chapter 2 uit. Het zijn drie uh, nieuwe nimmers. En... Uh,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 Star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 Zo'n Roos, nou die zijn uit elkaar. Primal Scream, uh, Charlotte, het is dus allemaal. Super lekkere groove, maar ook, ja, uh, ja, ook rock. En, uh, en in Nederland is, is die scene eigenlijk altijd heel klein gebleven, jammer genoeg. Yeah. We, nou, zitten, we hebben dit jaar, of begin dit jaar waren Stereo Season in Nederland en daar zijn we ook altijd fijn van geweest. En dat stond in het voorprogramma. Hmm. Ja, gelukkig trekken die nog steeds volle zalen. Maar het is heel, heel bescheiden eigenlijk, jammer. Ja. Het is echt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 Uh, onze optreders krijgen altijd, uh, nou, heel veel, we, we hebben gemiddeld 4,5 sterren uit 5, dus het gaat als stierl uh, Ja, nou ligt alleen, alleen dit jaar uh, stil, dus dat is een beetje lullig. Uh, we hebben zelfs ook uh, die van de platenmaatschappij, klein Nederlands platenmaatschappij, een klein kleine Amerikaanse platenmaatschappij, hebben we die al mee gehad een tijdje. Mm. Die kregen, de, de, de, de, degene die ons getekend had, kreeg ruzie met de directie, nou, toestonden, contracten, rechtszaken, weet ik het wat over. nou ja, dus er zijn wel dingen geweest. Uh, ja, ik denk ook wel dat je moet een beetje geluk hebben en je moet, uh, je moet denk ik ook uh, iemand, iemand eigenlijk achter je hebben die heel veel uh, energie erin steekt om je te pushen. Ja. ja. De een haalt het wel, de ander haalt niet. En in de tussentijd hebben we gewoon heel veel lol met onze muziek en onze optreden. En, uh, overal waar we staan is het een het dik feest, dus uh, ja, wat dat betreft wat, ja, moet je klagen. Ik weet het niet, als we nou muziek hadden gemaakt, hadden we van muziek moeten leven, hadden we nu een probleem gehad. Denk het ook.